Mark Hokker met het NOS Journaal. Basisscholen mogen op 11 mei weer open. Dat maakt het kabinet vanavond bekend, bevestigen bronnen naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Of alle kinderen dan meteen welkom zijn of dat er alleen kleine groepjes worden toegelaten, mogen de koepelorganisaties van scholen bepalen in overleg met het ministerie. Eerder kwam het Outbreak Management Team al met het advies om de basisscholen in mei deels te openen. Het kabinet zal ook bekendmaken dat het verbod op evenementen verlengd wordt tot 1 september. Dat betekent dat er de hele zomer geen grote festivals mogen worden gehouden. Voor andere maatregelen uit de intelligente lockdown, zoals de sluiting van de horeca, geldt dat ze verlengd worden tot 19 mei. Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care is de afgelopen dag fors gedaald naar 1087. Het zijn er 71 minder dan gisteren. Volgens voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is het zeer goed nieuws en zet de daling van de afgelopen dagen door zoals verwacht. Op de IC's is nu meer plek voor niet-corona-patiënten. De brand in het Limburgse natuurgebied De Mijnweg is weer opgeleid. Vanochtend leek de situatie onder controle, maar volgens de brandweer is er middels weer sprake van een zeer grote brand in het gebied ten oosten van Roermond. En ook de brand in het natuurgebied De Deurnese Peel is nog altijd niet onder controle. Dick Advocaat is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van Feyenoord. De club en Advocaat werden het al eens over een contractverlenging van één jaar. Advocaat had al eerder aangegeven dat hij het naar zijn zin heeft in Rotterdam. Voordat alles vanwege corona stil kwam te liggen waren we met iets moois bezig en begon binnen de ploeg echt iets te ontstaan, zegt de Advocaat. En hij zegt dat de staf en Feyenoordselectie selectie dat nu willen afmaken. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Morgen zon en iets minder wind. Het wordt dan in de middag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. It cuts the cruelest part All of my heart Is it me? I'm wishing all the dreams to follow what it means. I'm wishing all.